Zie op wat de Marie-Louise. En dat is eentje van. El. De Marie-Louise dan stop en neer. Ze gaat dwars door de woeste orkaan. En de huilende wind gaat weer wild tekeer. Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. We werpen de netten van smorgens tot s'avonds. Een magere vangst. Maar je werkt als een beest. Nog twee dagen dan. De veilige haven. Dan gaan we aan wal. En vieren we feest. De Marie-Louise dan op en neer. Ze gaat dwars door de woeste orkaan. En de huilende wind gaat weer wel keer, Maar de Marie-Louise zal De oude brengt ons wel naar veilige oorden, de meester na God, kapitein van zijn schuit. Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden, al ah, ligt die soms dronken in zijn kajuit. De Marie-Louise danst op wanneer ze gaat dwars door Valt in je kooi, je voelt je geborgen, er knaagt iets in jou en je denkt weer aan thuis. Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen als het schip vergaat met man en muis. De Marie-Louise dan stop en neer, ze gaat dwars door de woeste orkaan en de huilende Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. De Marie-Louise van Bart K.L. We hebben hier volk. En ik hoorde hier dat hij een verget... Uh, schip was van het leger, blijkbaar. Er is een, er is een, een militair fregat van het Belgisch leger dat uitgevaren is. Er waren wel wat problemen mee, maar of, ah, dat ging naar de, naar de Rode Zee, dacht ik, of zoiets. Hè, om, uh, om wat uh, militaire uh, presentie te krijgen. Daar uh, waar de. Waar allerlei aanslagen werden gepleegd enfin, in verband met de problemen in het Midden-Oosten. Maar dat schip dat heet de Louise Marie. En dus de Marie-Louise doet daar natuurlijk aan denken. Hè. Voilà, okay, dat was het eigenlijk. Dank u wel, Jill, voor <laughs> deze tussenkomst. <laughs> ja, ik het aan En gelukkig nieuwjaar, iedereen. <laughs> en nu gaat er een komen die ik eigenlijk niet. Uh, ik heb die film een stukje van je gezien gehad: uh, Barbie Girl, de Barbie-film van Aqua. Let's go party. Dat was Barbie Geul van Aqua. Zeg, Jill, Hoeveel zonden heb jij? Hoeveel wat? Hoeveel zonden. Zonden? Oh, dat is uh, moeilijk te tellen, hè? Zijn het er zoveel? Ik heb er zeven. Ja? Zijn er zeven zonden van Christophe zelfs. Zijn dat hoofdzonden? Zijn hoofdzonden, ja. <laughs> Zal ik wou nog meer met je delen. Je kwam zo dicht dat ik niet kon. Aan Christophe. Want Maya, Maya, Maria, mens. Oké, handjes. Zeg Martin Morrow, je zegt het heel weinig, maar dat is blijkbaar een nieuw opkomend talent. Die heel. Ik in Nederland. Uh, dat scoort en doet. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Zij van Martin Morrow. Zij. Heeft u gezicht dat nooit vergeet? Waarvan je nooit echt zeker weet of het op honderd staat of schittert als de zon. Zij kan warm en koud zijn tegelijk. Ze kent geen enkel ver gelijk. Ik heb zo vaak gewild dat ik haar gedachten lezen kon. Zij is als een engel en een beest. Ze maakt van elke dag een feest, waarvan je nooit weet of het eindigt met een zoen. Zij is als de spiegel van mijn ziel, mijn kracht en mijn achilles hiel. Ik weet niet wat ik zonder haar en zonder haar gezicht moet doen. Gezelschap schiet het als een steen. Of ze dicht bij me is of ver. Ik ben van haar, ik heb geen eigen wil. Zij. We kennen dat natuurlijk als Chi. Maar dit was het Nederlandse Zee van Martin Morto. En nu komt iets wat ik uit mijn kindertijd... Als je dat gaat. Als je dat wilt doen. Ja, maar ik moet, uh, ik moet daar wel de muziek bij hebben natuurlijk. Hè. Ik kan dat wel even opbouwen als je dat wil, maar uh, doen, we, doen we dat zo dadelijk even. Hè. Goed, goed, goed. Ja, maar goed, uh, wat met de, met de gitaar, wat bedoel je? Um, het kampvuurgevoel. Oh, help. Uh. Nee, doe maar even een plaatje, hè, jongen. Eer ik klaar ben. Uh... Dat is goed. En het volgende nummer ja, heb ik leren kennen. Toen het Eurus Disney in Parijs begin heeft Cher het liedje uh, gebracht. En ik vind het altijd een prachtig nummer: de Chop Chop van Cher. Dat was, dat was de uh, suptopjon van chie, zeg, jelle, jelle slaap blijven <lacht> al. Kom eens van dat dak af, Jan. Ja, Dat werd tijd dat je van dat dak af komt om te slapen je je, je op die hand liggen. Dover! De teken werd koud en Jan de Jansen werd heen en in de straat weer. En de rockers. Wel. En nu hebben we een artiest hier. Ja, een beetje toch? Een beetje, een beetje veel. Ik heb hier horen zinnen uh, in de week. En je hebt een klok van de stem. Wel wel, kijk eens aan. Dankjewel. Dankjewel, met veel plezier doe ik dat. En uh, ik heb altijd gezongen, dus jullie hadden zo, da, zo, zojuist het, uh, het nummer Zij hè, van een zekere Morero uit Nederland die dat deed. Dat is natuurlijk uh, een oorspronkelijke nummer van uh, Charles Aznavour, dat ook door Elvis Costello is gezongen ooit. En uh, voilà, ik ga hem uh, voor een mooi 2025 uh, voor jullie hier zingen, als u dat goed vindt. Super, ga er het beste van maken en hopelijk raak ik erdoor, want dat is, uh, dat is ook nog afwachten. Het is ook maar gewoon een, uh, een karaoke versie die hier wordt opengegooid, uh, spontaan. En we gaan er het beste van maken. Ik weet niet wat er gaat komen, maar we zullen wel zien. <laughs> Oké, okay, nou. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret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 A feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be a mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seem so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them when they cry She may be the love that cannot hope to last May come to me from shadows of the past That I remember till the day I die And I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for Through the rough and ruddy years Me, I'll make her laughter And her tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life is She Dankjewel, dankjewel. Met veel plezier gedaan. Bedankt. En uh, allemaal een heel goed uh, 2025. Hè? Niet alleen she, maar ook he. Hè? Ja, ja. En al de anderen nog. Ja, ja. De walvissen en de honden. Dankjewel, Jill. Hoi, hoi. En vanuit Hasselt veel groeten. Is hij werkelijk een droom op twee benen? De perfectie, een engel, een schat. Of vind je van hem net als bij mij in der tijd haar in de badkaart na zijn bad? Kortom is die lulde behanger nog steeds kampioen van de schijn met zijn trucks uit stations, romannetjes van 13 in een dozijn. Denk je soms dat er een dag komt? Denk je soms nog dat wij, dat wij nog ooit net als vroeger, denk je soms nog aan mij? Passeert hij vakkundig je voeten Strijkt hij met stijl door je haar Kijkt hij mee naar je lievelingsseries Hangt zijn luisterend oor altijd klaar Vindt hij skrabbel gewoon weg het einde Is hij inzetbaar voor een lekker klus En geeft hij je net vooruit Hij thee heeft gezet Een hapklare blik en een kus Denk je soms dat er een dag komt Denk je soms nog dat wij Dat wij nog ooit net als vroeger die soms nog aan mij Noemen de kinderen hem al papa Of zeggen ze voorlopig nog Dirk Tekent hij mee hun rapport Doet hij mee oudercontact Zegt hij soms seks klinkt zo dierlijk Ik wil liever romantiek met jou Verveel je je heimelijk stierlijk Verlang je dan weer terug naar rouw Want hij geeft je dan wel steun en affectie En aan aandacht is er blijkbaar geen gebrek. Maar volgens mij stinkt hij heimelijk Een beetje uit zijn bek yeah. Denk je soms dat er een dag komt Denk je soms nog dat wij Dat wij nog ooit net als vroeger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 Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen.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 even van mij Franske Bauer, altijd gezellig in Hollander zeg ik ga nog eens even terugblikken hè? op 2024 ik zou nu al zeggen 25 <lacht> uh, Jelle is me een aan dat het niet schoon is om te zien gaan, <lacht> ja, ja nee uh, het is toch wel handig wat gebeurt in de wereld vind je ook niet Jelle? ja zeker Oorlog daar, oorlog hier. Het uh, is van alles al aan de hand geweest. Drie keer gaan stemmen. Ja. Twee keer voor de politiek. ene keer voor de, voor de plaat van Radio 2. Ja. <lacht> <lacht> en ze zijn hier aan te lachen. Ze hier aan het lachen. Er aan het lachen. <lacht> maar uh, je was daar niet vrolijk van. Maar ja, we gaan verder. Eh. Nou ja. En dat doen we ook met, hoe diep wolkje aan. gaan, we gaan verder. En dat doen we met Jettredi van Diep. Nieuwjaarsradio. Nieuwjaarsradio. Nieuwjaarsradio. Reddy, diep. We ja. gaan verder. Broeders cool. Jelle, heb je een boot? Nee. Ja. Ik ook niet, maar broeders cool wel. Ik heb een boot van die broeders cool. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie spunt, een nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van al ja, ik Anna. Ik dacht al dat ik had zo veel, maar anders schreef en zei: jag ik en väldigt, Ik ben een wellicht, wellicht wakkie-chay, soms nu tevreden, wellicht vreemdende voor mij. Maar er is niets verklaren, want in mijn er Ik heb een boot en die heet Anne. Uh, en dat is de geboede natuurlijk. Nu hadden we eentje draaien. Ik denk dat het in de jaren 2004 was. De Ketchup Zon. 2002 doen ze hier tekenen. Daarna buus. Uh, de met Ketchup Zon met last ketchup. En dat is ook wel een mooie... Ketchup Ketchupzon van de, de Ketchupzon. Jelle. Ja. Wat ik nu al opzetten, dat is ook al heel oud. Ja. Maar dat blijft keihard. En die, die man is altijd bezig. Ja. Over wie ga ik het hebben, denk je? Altijd bezig. Hij houdt van muziek. Ja, alleen maar wat je houdt. Liefde van muziek. Ja, radio. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, radio. Gisteren gisteren.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 niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat. En je met een wezenloos grijs komt luisteren naar een mummelende pastoor. -Nee, nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor, -Nee en ik besweer u beminde gelovigen: het ging vooruit, -Nee het ging voor het, -Nee het ging vooruit, het ging vooruit, Het ging voor het, ging voor Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel partijen? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speel me liever van Tina Turner haar onderkant? Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé.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 natuurlijk, maar passiever. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. De liefde van muziek. De liefde van muziek, natuurlijk, helemaal van Knoaat. En nu hebben we zijn aan ons allerlaatste nummer van dit uur gehad. En ook het allerlaatste nummer van mij, helaas. Maar uh, geen nood. De master of de DJ's gaat ja, het overpakken. Michiel Put die had u nog gezelschap. En we werden met de strindjes bij de Rijkswacht. Voor mij nog fijne feesten en tot ooit. Niet zonder waar, ik zei de jonk staart, op het de chandalerie God nog met die kraken, tegen platte klaken, wordt dat allemaal nog zien. Prima spreek ik tegen, iedereen is verlegen. Ga zit de man der wet, die dat paar momenten zonder complimenten alles in zijn boek gezet. Vader IJsbach, daar wordt dat vast bij mij te daar voelde winuwen. Je motto of een peer, Vader Rijkswacht. Er zit de Mira Stoffel weer, Vader Rijkswacht, Vader Rijkswacht. Hmm. Wurtje daar, wurtje daar, de vakken van met de lange naard. In <tieden> de schoenten nuken, maar nu je het dan kon suken, want ben ik gangster om. En dan beteren, een reuze job. Gendarmen zijn dat prachtig, kaal ja, zijn toppermachtig, met zo'n op oude kop. Vader er worden pas de nechte vent. Vader IJswacht, er voelde de wind nu wel een meng. Vader IJswacht, door is de mengsmoor is ontdenkt. Vader IJswak is toch de motte half veer. Vader IJswak, terzij de bier en stommelweer. Vader IJswak, nou wee. Vader IJswak. Wordt jandaar, wordt jandaar, wakker man met de rangen naar. Wordt jandaar, wordt jandaar, wakker man met de rangen naar. Iedereen, wel leefde? Dan niet in de golen, niet, hè kip Ik je Jam, je kan niet Jam, Dan moet ik knippen. Jam, oh, die houden, die ja. En het feestje blijft hier verder duren. nogmaals bedankt Peter en Jelle. En ook voor jullie het beste natuurlijk, alles wat goed is voor het nieuwe jaar. En dat al jullie dromen wensen en wat het ook mag zijn. En vooral gezondheid en alles goed mag uitkomen.